middernacht het begin van maandag 9 december Christian Bonenbakker met het NOS journaal de machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft het veld moeten ruimen omdat hij misdaden heeft begaan. Dat hebben de Noord-Koreaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het zou gaan om onder meer wanbeleid, corruptie en alcoholmisbruik. Volgens de staatsomroep heeft de oom met zijn onvoorstelbare misdaden... enorme schade toegebracht aan de communistische partij en de revolutie. Kim Jong-un werd na zijn aantreden in 2011 veel door zijn oom geholpen. Het gaat om de zwager van zijn vader Kim Jong-il.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 Onderhandelaars van de Syrische oppositie hebben op het instituut Klingendaal een cursus succesvol onderhandelen gekregen. Het gebeurde op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag met het oog op de vredesonderhandelingen die in januari in Genève moeten beginnen. 19 leden van de Syrische Nationale Coalitie hebben een intensieve cursus gekregen om strategisch te kunnen opereren. In Brazilië is een voetbalwedstrijd in de hoogste divisie ontsierd door hevige rellen. Supporters van de clubs Atletico Paranense en Vasco da Gama gingen op de tribunes met elkaar op de vuist. Er werden ook wapens gebruikt. Zeker drie fans raakten ernstig gewond. Op de tribunes was geen politie aanwezig. Een van de zwaargewonden is met een trauma-helikopter... uit het stadion gehaald. De wedstrijd moest worden stilgelegd... zodat de helikopter op het veld kon landen. Voetbalgeweld lijkt dit jaar in Brazilië toe te nemen. Zeker met het oog op het WK van komende zomer... nemen de zorgen daarover toe. Het weer het koelt vannacht af tot 7 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog... met later misschien wat zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1...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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan de Radio. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En geleid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Je kan met al je meningen vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail. Op 063009009. Oftewel 06 Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet dat is genetisch bepaald. Dus maak je na de dood van Mandela een grap over de grap... dat Nelson de Hoofdpiet genoemd zal gaan worden... maar vind je de reacties daarop niet leuk... en ga je dan als een mokkende kleuter van Twitter af... zoals Nico Dijkshoorn. Dan ben je dus een ontzettende johan jan Ja, en laten we nog even <laughs> kijken... Hoor, wie deze week nog meer een Chico, echte Jan of Johan is geweest. Jan. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. La, of, johan, la, la. Echte jan, of johan, echte Jan, jan of Johan. Ah, wat heerlijk om weer even een weekje die Jan of jol te doen, Jan of niet, Jan? Ik heb er zo zin dan Hebben we iets met drank? Dat dacht ik wel. Oh. Matthijs Huizing. Ik vorm een kurk waarop onze economie drijft. Ja, de kurk uit de fles natuurlijk, want een slokje op laat je rijden... moet Matthijs Huizing niet hebben gedacht. Liever gezegd, het VVD-Kamerlid, dat slokje op gezellig een stukje rijden. Maar hij werd gepakt en leverde gelijk zijn zetel in. Want drink and drive, dat is gewoon niet goed te praten, Jan of wel? Nee. Nee, maar dat is gewoon niet goed te praten, Jan of wel? Nee, ik vind dat je iets krachtiger... Oh, nee, maar ik wil er wel heel lang over uitweiden, maar dit is niet goed te praten, nee. Ik vind het iets krachtiger dan nee. Dus het is niet goed te praten, Jan! Vuilen! Vuilen! Dat idee? Ja, ja, ja, ja. Oké. Nou, in ieder geval Huizing, Bezoopje, Roterij, dat is een no-go. Dus je bent een eindorme, Johan! Ja, en maar goed, weggegaan dus ook. We gaan even verder met Nelson Mandela. Wat voor B, S. Wat zegt dat hij? Lijkt, ja, wat is, is. Was erbij. dat Zwarte Piet? Ja hoor, hartstikke goed. In Vaart Afrikaans. voorbij, as. S voorbij. Nee, dat is... Gaan we Heb we stok... je wel de goede gedaan? De ja, jou, hoor. nee, dat is... Uh, Afrikaans lijkt een beetje... Oh. Ja. Nee, goed, de Nelson Mandela is dood. Over de dood niet zo goed bij de echte Janne. Dus Nelson, als je dit hoort, het ga je goed. Neetjes Jan, dankjewel. En, uh, oh, daar is hij weer, Markie Rutte. Oehoe. We als voormannen van de liberale partij in de Benelux... om Kiefer verhofstadt te vragen voor die belangrijke functie richting de Europese verkiezingen. Ja, de ongeloofwaardigste vrijgezel van Nederland is weer een stukje ongeloofwaardiger geworden. Want Markie Kwarkie doet steeds of hij heel erg eu kritisch is. Maar steunt ook de grootste eurofiel van Europa, staat. Maar ja, aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen dat de VVD stabiel de boel voorligt. Dat dan weer wel. Voor ligt. ja. Voor ligt. Voor In ieder geval, Mark Rutte... Je bent weer een enorme Johan. Ja, Zep Blatter. We beginnen deze fiesta met een minuut de silenzio. Ja, dat is even Portugees voor de groepste miljarden van de wereld. Zep Blatter heeft een prima week achter de rug. Het FIFA Fossiel vertelde eerst dat de 400 doden die vallen bij de bouw van de stadion. in... Sorry, ik heb gelijk. 4000 doden die vallen bij de bouw van de stadion in het snik, Qatar, een bijzaak zijn. Maar Zeb maakte zich pas echt onsterfelijk belachelijk toen hij op een minuut stilte vroeg voor de dode Nelson. Je weet wel, Nelson Mandela. En na een seconde of zes alweer begon te lullen. Heb je dat gezien? Nee, ik heb het wel gehoord. Je lacht helemaal stuk, joh. Die oude maffiabaas die staat op een podium, begint zo'n een young verhaal over Nelson Mandela. En die zegt, jongens, even een minuut... Free. Niet wie. Free. Free. free. free. Free, free. Maar eh, dus iedereen opstaat en denkt... nou, dan gaan we even een minuutje onze waffen houden. En binnen zes seconden begint hij gewoon weer te houden. Ja, dat vind ik mooi. Ja, mooi. Ja, nee. ja. Maar is het is een joekel van een Johan. Ja, is dat zo? Jawel, jawel. Je nee, maar als je ja. zoveel macht hebt... ben je dan een Johan? Ja, kan ook. Nou, weet ik niet helemaal. Daar, in ieder geval... Uh, ja, laten we even wat anders gaan doen. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Yeehoe! Of Johan. Nou, daar komt hij hoor. Jan, oh, dat is in Jan. Ik heb wel zin. Jan, oh. Of Johan. Ja, onze hoofdgast is lid van de Tweede Kamer voor D66. Ja. Heel... Wat? Ja, zeker. Ik zit toch helemaal een beetje de Jan- en johan vibe, sorry. Onze hoofdgast is lid van de Tweede Kamer voor D66. Ja. En woordvoerder duurzaamheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Oh, wat een prachtige portefeuille, zou je zeggen. Nou ja, zou je eigenlijk niet zeggen. Maar, maar daarover meer, want we gaan eerst de actualiteiten bespreken... met niemand anders nou, en niemand minder... Nou. dan Stientje van Veldhoven. Welkom, Stientje. Dankjewel. Zo, ben je er al een beetje in? ik zit er helemaal in. ik ben overigens dochter van een echte jan. Hè. dat je dat even vergeten melden is uh, natuurlijk oh. wel een gebrekje in het uh, onderzoekswerk. je nou, vertellen. ik heb überhaupt helemaal niks onderzocht. Kijk, maar, maar uh, Dan weet je die... uh, want hij heet jan. Dus... hij heet jan. ja, ja maar zeker. dat betekent niet is er, dat ja, je zeggen. Je... je hebt best veel mensen die jan. Ja. zeker van die generatie die alles liefde rijk omschrijft met hippie babyboomers. maar je bent niet standaard een echte jan. Hè. Daar zit nee, een concept nee, achter. nee, nee. Daar wat heeft van de gewust. oude jan gedaan dat we hem een echte jan moeten vinden? hij heeft bijvoorbeeld op zijn 65 ste nog een marathon gelopen. Dat vind ik alleen maar heel stom. Nee, dat was hartstikke, hartstikke stoer voor mij. Waarom je zou je dat nou doen? Ja. Er is geen enkele reden om nee. een automarathon te lopen. Nee. Ik zou zeggen, neem een taxi. Maar als je, als je ja, 42 ja, kilometer, dan neem je toch een taxi. En als je dan nog 65 bent, en je, je neemt nog steeds geen taxi. Nou, dan, dan ga je dood. Nee, sorry. Hij komt er niet door. Heb, ja. heb je de film Marathon wel eens gezien? Een hele slechte ja. film. Nou, die was helemaal niet zo slecht. Oh, ik vond hem redelijk slecht. Maar goed, wel in die zin grappig dat er ook mensen aan marathon lopen. En die man, die dat was ook ziek, dat bleek later, maar die ging dood. Die ging echt dood. Ja, deze echt? niet hoor. Nee, die, die heeft het gedaan. En die gaat ook op de fiets naar uh, Italië. En die gaat dat vind ik weer zoiets geks. Ja, Pak nee, dan maar, het vliegtuig, zou ik zeggen. Ja, maar als je, ik vind het knap als je dat kunt. Dus, uh... Ja, daar ja, zijn we, het ja, Nou, we gaan het we gaan rustig Hebben over nadenken. Hebben jullie het dat geprobeerd? Op nee, natuurlijk Italië. niet. He? Of een, een, een ik, stukje hardlopen? Ik vind het een hollendig pokkenstuk, vind ik dat, hoor. Hé, hey, uh, 42 kilometer. Hey en een beetje. En een beetje, ja. En je weet ja, wat en het beetje, hè, dat het met de oorspronkelijke boodschappen uit Marathon is gebeurd. Hè? Nou, Jan, wat is met hem gebeurd? Die was het hartstikke dood. Don't kill the messenger. Nee, precies. In ieder geval, we gaan nu even de actualiteiten ja. doornemen. En niet alle actualiteiten, hoor, want uh, daar hebben we geen tijd voor... om alle actualiteiten door te nemen. Ja, wel zo een is paar. Het toch. Ja, wel een paar. Maar je kan niet alle actualiteiten doornemen, bijvoorbeeld. Hé, hey, uh, we hadden het net al over uh, uh, Martijs Huizing uh, en zijn zuiparetten. En uh, ja, uh, dat is niet zo slim, hè, drank uh, in de auto. Nee, absoluut niet. Ik denk uh, wat jullie daar net zelf al over zeiden, dat gaat gewoon niet samen. Uh, dus uh, dat geldt ja, ook voor je. Ik had op. ook niet verwacht dat je zou zeggen van nou, ik begrijp wel dat hij het doet. En ik doe het zelf ook vaak. Dus het is een beetje uh, ja, het is een beetje een inkoppertje natuurlijk. Nou ja. Maar wat ik niet helemaal begreep nee, is dat, dat hij hij dus, Kijk, op vrijdagavond was hij opeens weg, hè. Nou, je weet, als, als een politicus iets op vrijdagavond bekend maakt. Dan, dan is er echt iets aan de hand. Hè? Want dan denk je, nou, al die journalisten zitten nu te zuipen... dus ik kan het nu wel zeggen. Ja. Of, of die moeten doen als er iets belangrijks aan de hand is. Dus uh, Ja, Mandela is dood, Mandela is dood. En dan zeg je, ja, nou, en ik stop ermee. Maar hij zei niet waarom. Hij zei niet waarom, Nee jongen. Nee, nee dat zei hij niet. Nee. En, en nee. dan mag jij nu een hele duidelijke en uh, scherpe mening over formuleren... en dat is alleen al een scoop als een D66er dat doet. Ja, dat is een enorme scoop. Dus ik zal even goed mijn best ervoor doen. Ja. Ja, nee, ik vind... Ja. Uh, hij, nou. Het is natuurlijk aan hemzelf om te bepalen of hij daar een mening Dit over dat heeft. Dit wordt ook een dit wordt dan niet doen. Niet doen. Nee, ik zou okay. me even kort houden. Gewoon, waarom zou u dat zo gedaan hebben? Ik zou het niet zo gedaan hebben. Oké, okay. maar nee. waarom zou hij het zo gedaan hebben? Nou, omdat hij misschien niet uh, graag bekend zal staan als iemand die rijdt uh, onder invloed. Uh. Ja, ja, maar je kan natuurlijk moeilijk. Uh, hij wil het toch proberen, Jan. Nee, je bent politicus, dan moet, nee. je, moet je open en eerlijk zijn. Want, uh, Wat zeg je nu? Ja, open en eerlijk. Ja, dus je transparantie, Jan. Dus moet je dat je is het Maar het is toch ook zo dat... in het verleden zijn er toch wel vaker gevalletjes geweest... die dan ofwel nou ja, een beetje met de mantel de liefde werden bedekt... of onder het bekende tapijt werden geschoven. Is het nou zo dat, dat, er tegenwoordig dat we tegenwoordig wat harder zijn dit soort dingen? Dat we wat, wat sneller zeggen... Nou, absoluut, net zoals Jan van de jonge generatie. Kan absoluut niet! En, en vroeger was het wel een beetje zo van... nou, het is niet netjes, maar niet meer doen. Even wachten. Ik ben... Zei dat ik van de jonge generatie was? Maar ja. ik moet eerlijk zeggen... ik doe vaak haatelijk en vervelend tegen je... Maar uh, dat vind ik vriendelijk van je. Ja, jezelf. nee, maar voor een man van 36 ben je gewoon best nog jong. Van geest. En zo. Ja. Van geest. Van geest, hè? <laughs> verder, ja. verder vindt hij niet dat je er jong ik uitziet. Verder zeg ik... Jawel. Uh, vind, maar... vind jij dat je er niet jong uitziet? Ja, ontzettend. Vooral van geest. echt. Nou ja, 16 beginnen ook al. Hé, hey, wat, wat is dit nou? Uh... Nee, niks. Ik, ik zei helemaal niks om haar. Te. Dat doet zij. Vertel je vraag maar. Heb ik, even... ik al gedaan. Wat, oh. wat, wat, of dat, wat, of heb je het gevoel uh, dat, dat er nu meer... Dat, dat, dat, dat je met minder wegkomt, dat ik het zo zeg. Ja, dat denk ik wel. Hoe zou dat komen? Ik denk, ik denk sowieso dat uh, het hele rijden met alcohol op... is gewoon minder geaccepteerd. Je ziet, uh, uh, vroeger was dat volgens mij vrij normaal. En je ziet ook in, uh, in andere landen, in België bijvoorbeeld... Uh, doen ze daar nog wat minder moeilijk over. Uh, in Nederland is het echt gelukkig, uh, zegt iedereen... dat kan echt niet, want het is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Uh, wat je er andere mensen mee aan kunt doen, dat kan dus echt niet. En dus, ja, als op politici ligt sowieso best wel een vergrootglas... Uh, omdat je toch een soort voorbeeldfunctie hebt. Dus willen mensen ook weten, ja, waarom ga je dan weg? Wat is er dan gebeurd? Dus ik denk dat het slim is dat hij het uiteindelijk toch gewoon heeft gezegd. Anders dan blijven er toch. Ja, ja, mensen blijven er toch er gewoon vragen, prima Maar het, he. het, ja. nou, het, het is gewoon prima Razendsnel gedaan. Bij spreken de ink van de zes Als niet droog, maar wegwezen. Een moeilijke beslissing, die heeft hij genomen. Ja. Dat respecteer ik. En uh, ik denk ook dat het goed is dat het ja, bekend is. Want anders blijven er toch vraagtekens. Mensen vragen ja. zich dan toch af: waarom ga je weg? Ja, je had gehoopt dat hij was weggegaan bij de VVD. omdat hij zo langzamerhand de partij ongeloofwaardig vindt. Ja, dat was ook een hele goede reden geweest. Ja. Voor mij is dat de allerbelangrijkste reden op dit moment. Over VVD gesproken. Eh, heb je het gehoord? Vertel. Wat? Nou, de man van uh, Albert Verlinde die heeft getonkt met iemand in een, in een hotel. Ja, ik ja, maar ja, maar Jan, maar Jan, ja, maar man is wel jeetje. burgemeester van een stad, hè? Ja, nou één, joh. Dat weet ik veel. Ja, joh, ik, ja. ik, ik, ik, en dan hadden ze inderdaad nog samen een hele mooie verklaring daarvoor. Ja. Over, ja. ja. Nou, daar, gaan we het, daar gaan we het in ieder geval, in ieder geval niet over hebben. Uh, we gaan het wel even hebben over een andere VVD. We gaan de VVD een beetje afzekeren. Dat is toevallig, hoor. Uh, ton, ik uh, ton ik de Tonde drie jaar. Van, dat is niet zo lekker. Hè. De VVD zit een beetje in de hoek van, van de corruptiegevalletjes. En de het klappen, De klappen vallen. Nou ja, er zijn inderdaad een aantal gevallen geweest. Uh, wat allemaal VVD'ers betrof. Ze hebben het zelf wel intern opgepakt. Hè. Ze maken op hun congres ook hebben ze een heel uh, proces opgezet. om de integriteit binnen de VVD hoog op de agenda wat te zetten. Wat een hè? Nou, echt. Dat is wel leuk voornemen. Maar als je. Nee, goed, nee maar, het, maar dat je al dus. Niet beginnen, dat dan al je als politieke partij. op een gegeven moment zegt van. jongens, zo is. Hè, met elkaar gaan praten een handleiding schrijven over integriteit. Ja, maar hij was ook, hij was ook zo... Rutte was, was Rutte toen, he? He? Die heen en weer liep daar zo op dat, dat podiumpje. En de he? hele zei, maar wij, zijn, wij moeten voorbeeld geven. En dat soort de teksten kwamen er Ja, maar dat uit. hoef je toch niet achteraf te gaan bedenken? Dat moet je toch gewoon vooraf uh, gewoon Ja, dan mag je hopen. Je mag hopen dat iedereen daar een beetje dezelfde standaarden in, uh, in hanteert. Uh, als blijkt dat dat op een gegeven moment niet zo is... Uh, dan is het, vind ik het in ieder geval goed dat ze daar aandacht aan besteden... en dat ze in ieder geval willen voorkomen dat er mensen andere standaarden hanteren... of uh, anders gaan nadenken over kan dit wel of kan dit niet. Ik vind het goed dat ze doen. Uh, en laten we hopen dat we daarmee niet meer van dat soort gevalletjes uh, voorbij zien komen. Nee. Nou, over een andere VVD-u gesproken. Uh, Nelson Mandela is dood. Ja. Vind je het erg? Ik vond dat een hele bijzondere man. Ja, ja maar, dat, maar die man is 95 geworden. Ja, nee, weet je, voor die man... Uh, ik vind het, uh, ik vind die die het wel man... een beetje licht, licht overdreven. Nou, maar wacht even, Jan, dan zitten er zitten nog wel degelijk actuele kantjes aan. Als, het zou zomaar kunnen dat, dat zijn aanwezigheid... toch ook nog wel een soort hechtmiddel was in de samenleving. Ja. Die zou zomaar kunnen ontploffen nu. Wat denk je daarvan? Nou, ik, uh, uh, hij, hij was wel heel bijzonder voor dat land. Uh, er wordt nu ben je wel eens zuid Afrika uh, geweest, Jan? Ben je, ja, ben je wel eens geweest. Je hebt een nee... Nou, nou, ik wel. En ik het is ook. nog steeds wel een beetje zo'n soort plek... waar die spanning tussen witte en donkere mensen... Nou ja, wel... vroeger waren de witte de baas... en moesten de donkeren ophouden, nu is het andersom. Ja, maar dat ligt toch niet helemaal zo? Nee, en het is echt wel... Hij, hij was... Um... Er zit heel veel pijn in dat land natuurlijk. Eerst vanwege dat die witte de baas waren... en nu vanwege het feit dat uh, de, de zwarte uh, met veel meer zijn... en die witte zich dus bedreigd gaan voelen. Even zwart-wit gesproken. Um, uh, en hij is iemand die... Uh, die, die eigenlijk zelf heeft laten zien door de mensen die hem eerst opsloten te vergeven. Uh, dat je het achter je moet laten en dat je moet kijken naar hoe maken we Zuid-Afrika nou zo sterk mogelijk naar de toekomst toe. Ja, maar dat is niet helemaal dit, gelukt, toch? Nou ja, het is, het is heel erg de hoop dat dat land die dynamiek vast zal weten te houden. Ook wanneer hij er niet meer is. Want ja, hij toch, was als daar een soort rond, levend bewijs als van. Als je daar rondrijdt, heb je toch telkens het gevoel dat dat niet gaat gebeuren. Tenminste, dat had nee, ik. Nee, ik maak me daar ook wel zorgen over. Nee, maar uh, ik, heb, ik heb ook wel de, uh, vrienden die daar hebben gewoond. En die zeiden dat je juist al heel veel banen niet meer kan krijgen als je blank bent. En dat je nee, heel veel dingen heel niet slecht. meer mag dat je blank bent. Dus dan denk je... Oh god, zo dank, hebben ze een apartheidregime opgegeven. Wat een belachelijk regime was dat. En dan, en dan hebben ze een soort omgekeerde variant. Uh, het, het ja, maar daarom, zo, is, daarom is juist zo iemand als Nelson Mandela gewoon ontzettend belangrijk voor dat land. Om te laten zien van luister... Uh, of de ene of de andere kant de overhand geven is gewoon niet de oplossing. Maar dat, dat is dan begonnen toen hij. Nog, wat je niet wil. Maar dat is begonnen toen hij nog president was. Ja, maar goed, je hebt het toch wel het gevoel: veel mensen die daar, daar, daar wonen. die hebben het toch het gevoel van als hij weg is. dan is er ook een soort van. ja, weet ik veel. veiligheidsding weg, weet je wel. Ja. Dus. Nou goed, ik, ik zou zeggen. Ik denk ik, wat daar gaat gebeuren. Ja, ja. Ik zou mijn huis verkopen nu. Ja, het is een fantastisch mooi land. Je huis Echt. verkopen? In Zuid-Afrika, als ik het had in Kaapstad of zo. Ik zeg. Zeg, maar, zeg: Je hebt maar, helemaal geen huis in nee, Zuid-Afrika. Ik, ik heb een hele lullige boot die gewoon in Nederland ligt. nee maar, je ziet het... maar allemaal niet rijk. Nee, al. Ik vind dat je een uh, beetje op ziet te schepen. van: ik, ik ga mijn huis verkopen in Zuid-Afrika. Weet je wie een mooi huis heeft? Nou, president Zuma heeft hier 20 miljoen uh, rijksgeld in gedumpt. Hey, trouwens, speaking of uh, the dead Nelson. Uh, onze, onze grote vriend. Uh, Daisy Bouterse Die gaat uh, naar de begrafenis. En uh, nu zegt uh, Geert Wilders. Mooi! Mooi, dan gaan we hem oppakken ook. En dan moet hij hier naartoe komen, dan moet hij alsnog die, die, die drugszaken uitzitten in Nederland. Vind je een goed idee? Van Geert? Nou, ik weet niet of wij hem kunnen oppakken in Zuid-Afrika. Lijkt me een rekkelijk begrip van de, de rijkwijde van onze juridictie. Ja, ah, dan vraag ah, je toch de politie ah, daarvan, leveren maar. Geen, nou, Het zijn allemaal details natuurlijk, hè, dat is waar. Ik kan er toch aan een uh, uitlevering vragen in Zuid-Afrika? Ja, ja, dan is de vraag of Zuid-Afrika hem wil oppakken. Nee, dat is de vraag. Maar vind je het een goed idee? Nou ja, kijk, iemand die een straf heeft, moet in principe zijn straf uitzitten. Dat vind ik wel een goed idee. Maar of we zeg maar, hem in Zuid-Afrika kunnen oppakken... en hem dan in Nederland in de gevangenis kunnen zetten... dat leek mij nog niet zo makkelijk. Nee, maar stel dat dat kan, sta je dan achter het idee van Geert? Nou ja, kijk, ik vind dat iemand die hier in Nederland veroordeeld is... zijn straf hoort uit te zitten. Ja, dus het antwoord is ja. Goed idee van Geert. Ah, nee, kijk, hij zegt... Uh, pak hem op in Zuid-Afrika. Ja. Dat is volgens mij onderdeel van zijn idee. Ja. Nou, ik weet niet of ik dat zo'n goed idee is. Nee, maar, maar dat is... iemand die een straf die veroordeeld is, de straf moet uitzitten, vind ik ja, het niet. Je, leuk. Achter, het de, nee, heel, je achter het plan niet helemaal praktisch uitvoert. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar sta je, sta je achter het plan als het wel uitvoerbaar is? Nou, kijk, ik denk dat het een beetje lastig is om dat uitvoerbaar te maken stinkje? als wij er niet over stinkje? gaan. Nee, daar gaat hij niet mee wegkomen. Er is een er heel, heel belangrijk ja? moment voor jou nee? dat je zei, ja, ja zegt eigenlijk. Nee. Ja, hij wil graag dat ik ja zeg, ja, nee. maar ik zeg alleen ja op het gedeelte dat ik vind dat als iemand veroordeeld is dat hij zijn straf moet uitzitten. Je kunt het nog drie keer vragen. Dan krijg je nog drie keer hetzelfde antwoord. Gadverdamme, ja, dat is Je nee, kan toch gewoon zeggen, goed idee vergeet. Oh, pakken die gozer. pakken die gozer. Nee. Nou ja, we maken het ook trouwens um, uit. Ik zou wel evenveel vinden als <coughs> Daisy Botersen... naast Willem-Alexander uh, zit uh, op, op, op, op zijn klapstoel... bij, uh, bij de begraafdrieft van dan doen, Nele? Als ik, dan, als ik uh, Daisy Botersen was... Nee, als zou... Willem-Alexander was... Dan zou ik een klein elleboogje geven. Een klapstoel verderop gaan zitten. Ja. Maar als ik dus deze boter zou, dan zou ik ze aan de hand geven voor het fotomomentje. Ja. Dat is lekker. lekker en nou. doet, eh. Wat? Ja, uh, Jan. We praten straks een beetje ja. verder, Sientje. Ja. Als je dat leuk vindt, hoor. Ja, nou, graag. Goed zo. Nou, dat nou, leuk. Sinterklaas en zijn slaven zijn uh, terug naar de Costa Brava. Maar één neger blijft in dit land. En dat is onze lavie, Jan Roos. Zij dat dit. Vonderdag 5 december, om half vijf smiddags. Welkom bij NOS Radio 1-journaal, dat geheel in de teken staat van de storm. We schakelen gelijk over naar onze verslaggever in Leeuwarden. Hij staat er op het station. Piet, hoe is het daar? Ja, nou, om eerlijk te zijn valt het wel mee. De treinen gaan gewoon weer rijden. Oh, dan schakelen we gelijk door naar Anja in Scheveningen. Hoe is de storm bij jou, Anja? Nou ja, er zijn best hoge golven en er staat een flinke wind... Ja, ik heb hier een echte Scheveninger naast me staan. Meneer, wat dan weer, hè? Tja, het waait een beetje. Maar een storm kan ik het niet noemen. Op naar oog waar verslaggever Henk staat. Henk, ligt het eiland er nog? Nou, ik moet je zeggen dat het hier gigantisch waait. Oh, echt Henk, vertel eens hoe het daar te keer gaat dan. Nou, het waait vreselijk hard. Ik kan maar met moeite blijven staan. Maar naast me staat een oude schipper. Meneer, wat een enorme storm, hè? Ach, het valt van mee. Toen ik vroeger voer met de boot, maakte ik wel ergere stormen mee. Oké, wel. En terug naar de studio. Een totale uitzending over een storm maken. Terwijl de storm eigenlijk wel enorm meeviel. Ik kan daar niet aan wennen. Dus stop met die weerhypes, alsjeblieft. Tja, wat onvoorstelbaar raak. Ja, dat dacht ik, hè? Dat was. Uh... Picobello. In de Roos. Juist. <lacht> gaat hier. Onze hoofdgast, uh, dat is uh, Sidi van Veldhoofd, gaat binnen D66 over energie en infrastructuur. Dus laten we maar eens even uh, over uh, uh, auto's en treinen gaan praten. Ja. Ach, wat lekker interessant. Nou ja, wat interessant, want gisteren. Het RTL erbuiten uh, met het nieuws dat een kwart van de trein... dat hebben ze onderzocht, niet op tijd vertrekt. Nou, dan kan D66 als uh, algemeen erkende gedoogpartij van Rutte 2... toch nooit een goed ding vinden. vinden wij nooit een goed ding. Wat ga je eraan doen? Wat ik eraan ga doen, is dat we met de minister afspraken gaan maken... over dat we niet alleen maar gaan meten hoeveel de NS zeg maar, gemiddeld... over een heel jaar, over de hele dag uh, op tijd rijdt... maar dat we ook echt gaan kijken op, welk, op bepaalde stukken... hoe rij je daar ook in de spits dat mensen een veel beter idee krijgen... en dat we het NS veel beter kunnen aansturen... Uh, wanneer ze gewoon niet op tijd rijden. Hey, maar, Want maar... elke keer worden we zo een beetje zo in de kamer doodgegooid... met cijfers van de punctualiteit boven de 90 dat je dan denkt, kan het nou... Als je met de trein reist, je toch niet het gevoel hebt dat dat zo is. Nou, nou Dat uh, komt dus omdat het uh, niet zo is, statistieken zijn. Nee. Maar uh, je kan uh, wel zeggen, uh, zonder te overdrijven... dat de uh, NS een van de ongelooflijkste incompetente bedrijven van dit land is. toch? Dat kan je wel zeggen. Zou het ter wereld misschien wel. Nou, laten we het, laten we het, laten we het nationaal houden. Het is uh, het waardeloosste bedrijf van het land. Nee, ben ik niet met je eens. Nou, dat zijn nee, bijna niet. alle treinreizigers. <laughs> nou, bijna allemaal. Ik heb zelf veel met de trein gereisd. En, uh, maar waarom... en ik heb ook af en toe flink staan klagen... als er uh, weer in de spits een bepaalde trein weer te laat was. Uh, maar ik vind dat NS ook een heleboel dingen goed doet. Ja, Dit doen ze niet goed. En prima. hier moet het beter. Dus uh, daar gaan we ze op aanspreken. Maar wat doet, uh, ik ben ook eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Wat doet de NS goed? Ik vind dat de NS uh, best prima treinstellen heeft. Ook als je dat internationaal vergelijkt. Zoals in België ja, waren mooie trein had, treinstellen, ja. Dan, ja, er staan, er, er staan ook nog een paar mooie stil, maar dat uh, is <laughs> ja. een ander verhaal. Uh, dat, zij, uh, dat de service op stations prima is, dat de treinen schoon zijn, de stations nou. ook. Weet je, daar is best... Uh... Ja, maar weet je wat het is, Dientje? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik ben een hartstikke leuke meid, dat is het probleem niet. Alleen, uh, de meeste mensen... Die gebruiken dan die treinen om ergens, om dan ergens heen, te gaan. heen te gaan. En dat ze dan op tijd zijn. Kijk, en dat ze dan eh, twee uur voor lul op een heel schoon perron staan. Ik <lacht> denk niet dat die mensen denken: Nou, da, de lekker bedrijf. <lacht> nou ja, nee. misschien denk je dan nog wel: Goddank is het een schoon perron. Nee, maar ja, is precies, zeg maar ben dat, ben je dan bij je dat je er wel blij mee bent dat je, je, je, je koffie kunt krijgen. Ja, precies. Dat je bij, in de supermarkt staat en omdat je namelijk carbonaatje wil kopen, dat er geen carbonaatjes zijn. Wat je wel zegt: Ja, in de koffiecorner hadden ze wel lekkere koekjes. <lacht> Je hebt dat nee, trein, voor, de metafoor. Je was, was een aardig hind onderweg. Maar uiteindelijk liep zoeken. het toch. Liep maar maar volgens mij zijn we het met elkaar eens. Want we vinden allebei dat die trein op tijd moet rijden. En ook in de spits. Nee. En daar gaan we dus. Ja. Tussen... ja, maar laten we. Nee. Ja. Door even de, de, gaan, we, straks gaan we een optelsom van ellende maken. En dan gaan we er, o, er ja, iets van vinden. Dit is een verdrietstuk. Dit is een stukje verdriet. We hebben ook de Bakel Vira nog. Want minister Dijsselbloem en staatssecretaris Maansveld. gaan dus nu met de NS in gesprek. Om te kijken of ze daardoor. Let op, Jan. Door efficiënt te werken, ja, ja. misschien die 119 miljoen die de staat misloopt aan dividend nog kunnen compenseren. Dat is een grapje toch. Nee, dat is geen grapje. Op, Sterker op. nog, eerst wilden, ze korten, eerst wilden ze het kort op het infrastructuurfonds. Dus dat betekent dat, dat de NS geen, ja. heeft een trein gekocht die het niet doet. En dan wilden ze dat geld weghalen bij het infrastructuurfonds... waaruit we nieuwe wegen en nieuwe spoorwegen over heel Nederland betalen. Uh, toen heb ik gezegd, dat vind ik niet goed. Ga maar kijken of je die rekening bij de NS neer leggen, ja. kunt leggen. Zij hebben ook die trein gekocht. Precies. Dat gaan ze nu doen. Daar gaan ze nu naar kijken. Dus op zich vind ik dat een goede zaak. Maar Weet dus je wat ik, ik niet zei, helemaal niet. Ja, oh Jan nog begrijpt nog even één ding niet. Dat ja, ja, is even, we even belangrijk. Nee, die bejaarden begrijpt niet dat die moet al voor. Nou, ga maar dan, de senior. Gaan Hoe gaat de NS... Samen uit? Ja, ja, dat is ja. Ja. Hoe Goeie, gaat de NS, die nu al niet efficiënt kan werken... met 119 miljoen euro minder dan <hij> wel <hij> efficiënter werken? Ja, kijk, Als jij zegt dat ze nu niet efficiënt werken, is er dus veel winst te behalen. Dus dan zie ik een rooskleurige toekomst voor oh, 190 miljoen. Ah, te goed. Okay. Ik vind het heel positief. Maar laten we eerlijk zijn: uh, dat die treinen niet goed rijden en niet op tijd rijden, dat is al tientallen jaren zo. Dan kan je zeggen van, nou, het wordt tijd dat ze efficiënter gaan werken, maar dat doen ze niet. Want er, is, er is een probleem binnen het bedrijf. Ja, op zich kunnen we ze inderdaad net zo goed 190 miljoen weghalen. Je hebt gelijk, dat maakt toch niet uit. Nee, nee maar er zijn verschillende dingen. Kijk, zij hebben, uh, naar ik begreep, uh, binnen dat bedrijf nog. Uh, uh, allerlei aparte uh, HRM afdelingen daar waar heel veel grote bedrijven al zijn overgestapt op. Eén HRM afdeling en dat scheelt dan geld. HRM, dat, soort... dat is uh, personeelszaken. Ja, ja. En resources, uh, personeelszaken. Uh, dus er zijn een aantal van dat soort uh, uh, ja, je bedrijf slimmer inrichten beslissingen die ze ja, kunnen maar... nemen, waarbij ze geld gaan besparen. Ja, maar dan gaat de trein niet van op tijd rijden? Nee, daar gaat de trein niet van dat op tijd kooper. rijden. Maar de, de trein gaat er ook niet van op tijd rijden als je het geld weghaalt bij, de wegen, uh, bij het geld voor wegen en spoorwegen. Ja. Dus uh, bedoel, daar gaat die trein ook niet op tijd van rijden. Dat moeten ze dus. Maar, ook gaan maar, doen. maar ja, en nou daar die, gaan we met de minister afspraken over maken. Ja, nou is die, die, die, die meerstad is vertrokken. Hè, alleen dat, dat Vira de Bakel. dat zegt niet eens hardop. Maar dat nemen we dan maar even het gemak aan. Dat hij dat daarom weggegaan is. Maar het is toch zo'n track record. Als, als die NS heeft. Dat, dat was toch om gek van te worden? Ja. Als, we, we, we, heb je niet de neiging om, om, om dat hele halve bedrijf eruit zo so te uit ja, een ander land waar ze kennelijk wel treinen kunnen laten rijden. Gewoon het compleet management in te vliegen. Het, het, dit, dit, nu gaan we weer. Het is zo slapjes. Weet je wat het is, Jan? Mijn uh, uh, vader, die zei altijd: uh, Je moet uit Italië pasta en Ferraris kopen. En voor de rest niks, want die gasten kunnen geen klonen. Ik begrijp niet dat je een treinstel uit Italië... Is over incompetent gesproken. Dat hele land is dat hangt aan elkaar van incompetente mafketels. Die kunnen nog helemaal geen treinstel maken. Het nou, blijkt... is gebleken dat ze niet ieder geval ja, geen treinstel kunnen En ook maken. geen helikopter. Ja, nee, kunnen nee, maar ze maar ook wij maken. kunnen hier geen spoorbedrijven leiden, is kennelijk de conclusie. Nou, mijn vader zei ook altijd, of was dat maar mijn opa... als je wel iets goed wil hebben, dan moet je het uit Duitsland halen. Kunnen we een Duits bedrijf vragen om hier in Nederland treinen te regelen? Ja, dat kan. Uh, maar dat, niet kan, niet, dat kan niet zoals het nu is. Want nu krijgt de NS krijgt gewoon het recht weer om tot 2025 alle treinen in Nederland te rijden. Behalve een paar stukjes aan de randen ergens. Uh, ik vind dat we de keuze zouden moeten hebben. Dat is een briljant uh, idee wat we nu een hebben. briljant idee, ja, maar dat idee heb ik uh, geopperd, denk een jaar geleden in de Kamer. Toen werd er gezegd: nee, dat kan nu niet meer. Uh, toen heb ik gezegd: laten we dan zorgen dat we in ieder geval de komende tien jaar wanneer de NS dus die, die concessie weer krijgt... Nog. die van de voorbereidingen gaan treffen dat het de volgende keer wel kan... En dat we de volgende keer echt keuze hebben. Terwijl we, Want... we nog 2 miljard voor de belastingbetaler aan... Kan ja, nee, je, hier, hier, gingen we, hier gingen we niks meer aan doen, daar was de tijd gewoon te kort voor. Maar uh, er zijn inderdaad Duitse uh, Deutsche Bahn, uh, via Arriva, uh, Veolia, ander bedrijf... die willen best heel graag op de Nederlandse markt. Aan de andere kant, denk ik, dan moeten wij ook op de Duitse en de Franse markt terecht Dat ja, ze zien ons aankomen met die treinen. En Noodipij daar gaan trein. we met elkaar over spreken in Europa. Ja, laten we dat maar lekker doen. Hey, uh, wat wat mij ook leuk lijkt, is dat je dan een Duitse conducteur hebt. Hey? Je Sinds uh, Sinsbewijs aanbieden! Als je binnenkomt. Hé, uh, Dat is hey. <laughs> O, een en en weet je, wat me ook wel leuk lijkt, is dat, dat dan, uh, hoe, weet het, hoe heet het, wat, hoe heet ze hoe heet hoe heet een zwart, zwartrijden, zwartvarer, die dan zegt, uh, want nu tegen zijn Nederlandse... En dat is dan geen Zwarte Piet, even voor de helderheid. Nee, nee, nee, uh, we, dus, we, uh, dus dus we, dat is een heel, heel, heel, heel goed punt, even, dus even, dus zwarte rijden heeft niets te maken met zwarte mensen. Ik wil niets te maken meer hebben met de Zwarte Piet discussie, gaan we niet voeren. Echt waar niet? Nee, nee. Daar ben ik daar even blij om. Ja. Ook helemaal niet over slavernij, ook niks meer? Nou, daar wil ik het wel nog even over hebben. nee. Nou, in ieder geval, uh, maar dat je dus zwart rijdt. Hè? Want als je het idee tegen. Zwart veert. Zwart veert. Dat je dus uh, tegen de, uh, de conducteur. zeg je nu van. als je, als je geen kaartje hebt, zeg je zegt. flikker op, man. En als je dat dan tegen die Duitsers zegt. wat er dan gebeurt. Nou, dat wordt mooi. Ja, ik ben wat licht-germanistisch hoor. Dat, dat is mijn familietrekje. Ik sluit. Ik... <lacht> wat? Niks. Ehm. Um... Ik vind het een top idee. En ik vind eigenlijk dat. Ik zou, weet je, alleen al omdat die mensen, allemaal die beteuterde koppen van al die NS-types. Die dan met hun, hun, hun pet mogen ze dan mee naar huis nemen, is dus toch niks meer aan. En hun pet onderhand van het van trein aflopen en zeggen: Oh. Weet je wat ik grappig vind? Ja, ik zou het zo dat vinden. vaak uh, de machinist zit te poepen. Dus He? dan sta je in de trein, zit je in de trein. En dan, als de kolen ding komt, sowieso al tien minuten te laat. En dan zit je dat. En dan, dan, je manier, met, je dan, dan hoor je op een gegeven moment. Nou, je heren jongens, meesten, we gaan nog niet vertrekken, want de machinist is zoek. Die zit dan te poepen. Het is toch fijn <laughs> dat jij al dat soort inside knowledge hebt? Je bent zeker nee. een hele frequente treinreiziger, ja. dat jij zo goed op de hoogte bent. En nu heb ik gehoord dat Duitse machinisten... Nooit poepen. Nooit poepen. poepen! Nee, die poepen gewoon thuis. Ja, ja dat is zo. Die hebben het door. gewoon niet bevochten, die hebben gewoon geleerd. Thuis van moet ie eerst poepen, to eerst poepen. Poepen! En dan weer in het zoekvaan. Nee, maar dat is toch zo? Hé, hey, maar... Ja. Uh, uh, is het niet gewoon beter om dus uh, uh, de NS... en, en, en, en gewoon weer een totaal staatsbedrijf te maken? Dat ze ophouden met dat zogenaamde... kijk, ons lichte marktwerking ja maar is, dat, maar is, dat is dan een totaal de... staatsbedrijf. Ja, nee, maar dat is nee, er ook, nee, ja, ja, ook geen relatie van toekomst. Als het staatsbedrijf... Nee. Gaat staatsbe... Waarom wordt er nooit eens een keer een minister nee, nee, opslagen over? Nee, de, de staat heeft 100% aandelen... Ja. maar ze mogen wel het zogenaamd bedrijfje uithangen. Ze mogen een bedrijfje spelen. Dat hangt er ook vanaf hoe je je als aandeelhouder opstelt. Dus neemt de minister van Financiën... dat is onze aandeelhouder... Precies verantwoordelijkheid. Nee, want want, ik bedoel, ik zit nooit in de trein. Ja, maar waarom zou ik nou in de trein zitten? Dus zit ik met allemaal met, met, met het volk in de wagon. Ik wil allemaal niet met het volk in de wagon. Niet maar, maar jij weet wel hoe Zijn vaak. stink ook Ja, vaak. Hm. Maar uh, dat je. Uh, want. Uh, ja, dan ben ik het helemaal kwijt. Nee, maar waarom moet die minister inderdaad niet weg? Goed punt. Een slechte aandeelhouder laat het hele bedrijf in de kloten gaan. Laat die mensen met miljoen goochelen waar ze niks van weten. Ja. Waarom en, gaat hij niet weg? En man? hoe kunnen zij toch uh, ieder jaar maar duurder worden? Ja. Terwijl je zou zeggen, als er dan een staatsbedrijf is, dan zeg je dat schopvolk moet aan het werk om geld te verdienen. Zodat wij belasting kunnen innen. En dat we aan niet gebruikte scanapparatuur bij Gaza kunnen besteden. Maar, eh, snap je? Het zijn een heleboel vragen, maar. Nee, je gaat toch geen vragen gesteld, eigenlijk. Nou ja, er kwamen er wel een hoop op, maar misschien retorische vragen dan maar. Precies, moeten wij niet gewoon echt weer 100% een soort nutsbedrijf ervan maken? Ja, maar dat gaat toch ook niet goed? Weet je, de overheid. Het aan jou. Oh, sorry. <laughs> sorry ik, dat maakt het wat ingewikkeld om te weten welke vraag ik nou antwoord moet nee, geven. Precies. Moet maar, het uh, geen nutsbedrijf worden? Moet het geen nutsbedrijf ja. worden? Nee, denk ik niet. Want als overheid hebben we ook geen briljant track record van het besturen van bedrijven. Zo. Uh, dus uh, nee, laten we dat vooral niet doen. Ja, maar zo we het dan gewoon helemaal afstoten? Ja. Zou je, daar zou je over na kunnen denken. Maar de vraag is, als je zeker, als je zeker wil weten dat uh, ook op de stukken waar uh, een trein misschien niet rendeert, dat toch een trein rijdt, omdat je het toch belangrijk vindt dat mensen uit alle hoeken van Nederland uh, goede verbinding hebben via het spoor, ja, dan heeft er toch wel voor te zeggen om in ieder geval een, een binding te houden met de overheid. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar als we, het, uh, als we de markt echt open gaan gooien, als een Duits bedrijf of een Frans bedrijf hier op de markt uh, komt, nou ja, dan heb je het in feite over het ja. echt volledig op de markt gooien. Een dus, nou, Frans bedrijf, uh, ja, die, die, die TGW's die gaan wel hè. Die TCV's die rijden wel, ja. Ja, maar die mogen dan weer niet hard hier. Nee, maar dat ligt gewoon hier aan de Nederlandse uh, Nederlands situatie. Omdat ze ongeveer nadat ze zijn opgetrokken alweer moeten afremmen... om bij het volgende station te stoppen. Dan kun je ook niet heel erg hard. Hé, hey, nou, hoe zit het nou met die rol van die ProRail? Want dat, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik zou je vertellen... Die uh, zogenaamde sinterklaas weet je wel, waar ik het net over had. Ook in die column, dat was natuurlijk helemaal geen storm. Had je het over Sinterklaas-storm? Ja, ja, maar. Ik de, heb het gemist. E, e, ja, waar, je maar je is zo snel niet, Ja, ze zit je niet te luisteren, mij te Maar, maar dit, in ieder geval, dit, dat, uh, dat, dan, dan, dan houden de treinen ermee op. Hè. En, en, maar straks zijn de blaadjes, houden ze mee op. En, sneeuw. We, en straks zeggen we maar en dan reizen ze ook weer niet. Hè, boel. Uh, uh, maar, maar dat is eigenlijk allemaal de schuld van ProRail. Oh ja? Nou, volgens mij is het vooral de schuld van het weer. Maar de vraag is, hoe gaan we nee. daar goed mee om? Nee, want uh, bijvoorbeeld in Zwitserland en Oostenrijk ligt best wel vaak sneeuw. En er rijdt de trein altijd op tijd. Er rijdt niet altijd op tijd, maar ze hebben daar... Een, best wel veel. Uh, maar best wel veel, precies. En dus dat Zwitserse voorbeeld uh, gebruiken wij in de Kamer ook zo ongeveer elke keer... als het sneeuwt en er daardoor weer problemen ontstaan. Uh, en ik geloof nou zelfs dat ze naar Zwitserland gaan... om Zwitserse wissels te kopiëren. Oh, zodat we daar, ja, Wat zoet. Dat we ook in Nederland uh, ah. uh, meer van dat soort winterharde wissels krijgen. Maar, dat, uh, maar dat, ons is toch uh, vorige keer beloofd, volgens mij is dat twee of drie jaar geleden... Ja. dat alle uh, wissels een soort feuntje, intern ja, feuntje hebben. Ja, dat zijn ze ook allemaal hard mee bezig. Dan worden jullie en, als politiek uh, nou we kijk... wel serieus genomen? wel. Je, je ziet dat er echt veel gebeurt. Hebben ze Alleen pijn? Het, is, het is allemaal niet per Leiden se morgen ze. opgelost. Nee. Uh, wat ze ook doen, en dat is uh, een deel van de oplossing... waar ze in Zwitserland ook voor hebben gekozen... maar die wij in Nederland niet graag standaard zouden willen hebben... is dat ze gewoon minder vaak een trein laten rijden. Kijk, en wij zijn al uh, niet blij... als ze de dienstregeling een paar dagen uh, wat verlagen. Nou, maar ja, je kunt natuurlijk ook is... vertragingen voorkomen... door te zeggen, we halen gewoon standaard één op de twee treinen eruit. Dan weet je zeker dat het wel meevalt met de dat, dat vind ik wel niet eens zo erg, weet je dat? Want als je dan maar weet dat die trein die moet rijden, dat die maar rijdt. Ja, maar dat, dat is de oplossing die ze nu dus kiezen... als ze veel sneeuw of veel overlast verwachten. Dan zeggen ze van tevoren, we halen één op de twee treinen eruit... En dan weet je zeker dat die trein rijdt. Nou ja. Alleen zijn die treinen dan vaak nu nog te Klein. kort en ja. overvol. Dus dat is nou het volgende. Die treinen moeten echt langer worden. Uh, zodat ook de mensen die allemaal met die ene trein mee moeten... wel een beetje fatsoenlijk erin kunnen. Ja. Hey, en voor de, voor de mensen die uh, toch maar besluiten... na de, al deze bemoedigende woorden om lekker met de auto te gaan... ben je het eens met minister Soels... dat we lekker, gewoon lekker in asfalt moeten blijven pompen? Nou, ik denk dat we asfalt moeten neerleggen... daar waar het echt nodig is. Maar het vooral niet moeten doen waar het niet nodig is. En daar verschillen we nog wel eens over van mening. Hoezo is het niet nodig... Nou, soms is het gewoon niet nodig. Nee, natuurlijk is het wel nodig. Het hangt er vanaf. Het was wel mooi, ik reed hier vannacht uh, naartoe. En uh, dan zie je zo'n zo zevenbaans uh, snelweg uh, liggen. Drie auto's erop. Dus het is vooral nodig in de spits. Ja. En de vraag is ook van ja, en de rest van de dag ligt dat asfalt daar een beetje mooi te wezen. Uh, maar wordt het eigenlijk uh, la, ja, lang niet zo intensief gebruikt als tijdens de spits. Dus ja. de vraag is ook een beetje, als we die spits minder dicht maken. Hoe gaan we dat dan doen? Dan hebben we gewoon misschien minder uh, asfalt nodig. Oh, je gaat toch niet over rekening rijden? Thuiswerken. Ja, de, de vraag is waarom wil je wel motorrijtuigenbelasting betalen en, en, uh, uh, en uh, hoe heet dat uh, BPM? Hoe wil je zo uh, komen erbij in plaats, in plaats van gewoon te betalen voor de hoeveelheid kilometers die je rijdt. Wie wie, wie wie wie wie zegt dat we dat willen betalen? Ik wil helemaal niks betalen. Nee, ja, maar dan is er ook geen weg. Die weg moet ook door iemand betaald worden. Oh ja. Oh, ja. ja maar, nee, maar maar. maar, maar, maar, maar, maar, maar. Kijk, daar ga je, hè? Ja, ik ja, komt een serieuze ja. vraag. Ja, dat ja, u zeggen. serieuze ja. vraag. Kijk uit, je duist achteruit. Ik kwam maar vrouw voor, hè? Mevrouw, ja. Mevrouw van Veldhoven. Mevrouw van, van Veldhoven. Zegt het. Uh, je kan niet zeggen van... Uh, in de spits hebben we zeven banen. En als uh, de spits voorbij, dan klappen we er drie op en dan hebben we er vier. Ja, maar dat doen we nou toch ook met de spitsstroken? Nee, maar je hebt dus op... op uh, dat gaat dan over de A2, geloof ik. Dat, dat, dat, dat heb je dan toch gewoon nodig. En het is nee. toch gewoon nodig. Maar, maar kijk, de vraag is... Wat er ligt gaan we natuurlijk niet opruimen. Maar de vraag is, waar ga je nu nog extra asfalt bijleggen? En daar moet je, denk ik, heel erg goed kijken. Kunnen we beter gebruiken datgene wat er al ligt? Uh, en kun je het verkeer misschien beter spreiden, waardoor je niet per se meer nodig hebt? Ja, want dat er, zijn allemaal er dingen is allerlei, die je wel kunt doen. Er zijn allerlei spraken van dat, dat, dat, dat de verkeersdruk helemaal niet zou toenemen. zoals heel eerdere prognoses uh, zouden uitwijzen. Is ja, dat, er zijn zo verschillende rapporten. Dan? Er zijn eigenlijk verschillende rapporten. Sommigen zeggen: uh, uh, het neemt toe. Dat zijn de rapporten die kijken vooral naar bepaalde stukken van de randstad. Andere rapporten zeggen: het wordt minder. Uh, uh, en dat zijn dan waarschijnlijk rapporten die meer naar heel Nederland kijken. Dus het is ook een beetje, waar kijk je naar? Uh, uh, uh, dus ik vind het signaal nog niet eenduidig. Ik denk dat we gewoon bij elk nou, ja. voorstel goed moeten kijken... is het nodig of is het niet nodig? En als het niet nodig is, vooral niet doen... Uh, en ook nadenken over hoe kun je uh, andere dingen uh, bedenken... waardoor het niet nodig wordt. En dan nog een heel klein stukje duurzaamheid. Wat vind je nou van dat gehannes... dat je al had over die twee belastingen... dus de, de, de motorrijtuigenbelasting en die andere weet ik nou vergeten ben. BPM. Ja, bedankt je wel. Dat, dat, dat er constant allerlei subsidies worden gegeven op, op, op, op, op uh, de groen gedrag... zullen we maar zeggen, die dan vervolgens weer worden afgepakt. Omdat het te duur wordt en het te succesvol is. Dat is toch niet verkopen aan, aan de mensen. Ja, dus voor elke subsidie is dat een risico dat we eigenlijk... Die subsidies vaak zo inrichten, zonder er goed over na te denken. Ja. Wat betekent het eigenlijk voor de belastingen? En dan is het een succes, en dan zeggen we: oh, het wordt te duurder, dus verschaffend af. Ja, of we scherpen de regels zodanig aan dat we zeggen: oh nee, we gaan het nog iets scherper stellen. Ja. Aan de andere kant, weet je: kijk, je gaat natuurlijk ook niet uh, half Nederlands een auto subsidiëren dan ben je ook niet goed bezig. Die subsidie geef je omdat je eigenlijk mensen een bepaalde drempel over wil helpen... vanuit een bepaalde gedachte, daar kun je mee eens zijn of niet. Maar zo werkt de subsidie, dat je denkt, nou, dan gaan mensen datgene doen... wat ze anders niet zouden doen. Ja. Ja, als half Nederland iets gaat doen, is die drempel toch wat minder hoog... dan dat we met elkaar dachten. En is er eigenlijk ook geen noodzaak meer Ja, Die drempel is alleen, alleen maar niet hoog als je een subsidie krijgt. Een drempel is dus weer wel hoog als je die subsidie weer afneemt. Ja, maar de vraag is, van, hoeveel mensen gaan het dan dus niet meer doen... Ik vind het als we zo... half, half een auto gaan subsidiëren, lijkt ja, Maar het geen is beetje uh... kinder, de kindertoeslagding. Je, je geeft toeslag. Dan kan iedereen een kindertitje naar de crash. Dan gaan al die vrouwen lekker werken. Vervolgens pak je die toeslag af. Gaat iedereen weer stoppen met werken. Haalt de kinderen van de crash, ben je weer in de situatie waar je begonnen bent. Wat kan daar nou het doel van zijn? Nou, ik denk dat je dus he daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat je er van tevoren goed moet nadenken over als ik deze subsidie ga geven, uh, wat zal dan? Hoe aantrekkelijk is die? Uh, en, en wat zal dan het effect ervan zijn? En kan ik dat betalen, ook op de langere termijn? Dan moet je echt goed over nadenken wanneer je ermee start. Dat je wel een beetje volhouden, toch? Absoluut. En Dan hoop je dat uiteindelijk iets wat nu nog heel duur is... want dat is natuurlijk het kenmerk van veel duurzame dingen... iets wat heel duur is, op de termijn goedkoper wordt... zodat je die subsidies daarom niet hey, meer... Maar maar Zou ik het nou vertellen? Je moet helemaal niks subsidiëren. Oh, goed idee. Nou, nou, we je kunt ook auto... gewoon normeren, dat kan ook. Nee, je kunt maar... ook gewoon zeggen, auto's mogen niet meer uitstoten dan dit... Nee, maar als je... je geen subsidie te geven. Dan gaan al die vuile bakken vanzelf van de weg. En als jij in zo'n elektrische zetpil rondrijdt... dan moet je toch zelf weten... Waarom moet dat dan nou weer gesubsidieerd worden? Nou ja, omdat we de dijken ook betalen. Ja, wat is dat nou? Die dijken, dat is geen keuze, zo'n zetpel Nou op. ja, John, kijk, we gaan het niet heel uitgebreid meer over... want we hebben andere dingen aan ons hoofd. Maar er is, als je met gedrag wilt veranderen... dan is het dus op zich een prikkel om dat, uh, om dat aantrekkelijker te maken... is zinvol. En dan komt er dus een proces op gang. En dan wordt het gewoner. En dan krijg je allemaal bladpunten. En gedoe en dan gaan dingen dus uiteindelijk veranderen. En dan worden ze gewoon. En dan heb je dus iets omgebogen Je kunt ook zeggen, ik doe het niet. En dan blijft iedereen lekker, is goedkoop, open goedkoop op zitten stinken. En dan verandert het dus niks. En hey, wat het wel is, dan verandert, is het klimaat en dat betekent hoge zeespiegel. En dat betekent hogere dijken. En die hogere dijken moeten we ook betalen. Ja, maar wij geloven niet in dat verhaal. Ah, oh, dat is waar. Dat geloven jullie niet in. Nee, dat is waar. <lacht> ja, jij krijgt liever natte voeten. Nee, om mij te nee, Maar goed. Nee, maar Jan, kijk, luister, ik vind gewoon dat je de aanschaf van een auto subsidie gaat verlenen. Ik, ik begrijp het niet. Ik vind dat je gewoon. Eh, gewoon mensen moeten dat gewoon uit zichzelf doen. Ja, zo denk ik. Je hebt groot gelijk. Ah, waarom niet? je hebt ook een. Stietje, we praten straks uh, <laughs> een beetje verder als je het goed vindt. Ja, Zijn we goed idee? Gaat het nog goed? Ja, he, toch? Ja, toch? Ja, nou, gelukkig maar. He. Uh, we gaan iets uh, nieuws doen en dat is als volgt. We gaan uh, iets nieuws doen. We gaan uh, alleen iets nieuws iets doen. Anders doen we ook. Oh ja, ik wel. Wel je hebt gelijk. Ik, ik zei nieuws en ik weet niet wat me bezielde. Sorry. Nee. nee. maar, mijn excuses, excuses, maar even aan. Mijn excuses. Ja, aanvaard. Ook uh, namens, namens, de, of, namens de generaties. Rutte en Timmermans zijn op bezoek in uh, Palestina en Israël. Dat weten jullie. Uh, volgens uh, Barack Obama is de kans ook met de Barack Obama is de kans op een akkoord met Teheran 50%. En in Syrië blijven ze vallen als witjes. Het is tijd voor een rondje langs de velden in het Midden-Oosten... met Midden-Oosten-deskundige Sikho van der Meer van Instituut Klingendaal. Ja. een hele goede nacht, uh, Sikho van der Meer. En een hele goede nacht. Meneer van der Meer, uh, onze, onze vriend Rutte... Die, die weigert op de grens van Gaza en Israël een containerscanner te openen... waar Nederland miljoenen in heeft geïnvesteerd... om de Gaza-export te bevorderen die Israël niet toestaat. Ik stapte het bijna vanmorgen, maar ik denk niet helemaal. Maar het schijnt wel eens wat halve diplomatieke rel geworden te zijn in Israël, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het is een bedoelte, die container, om de handel van de Palestijnen te gaan stimuleren. Maar Israël wil die handel niet stimuleren. Dus Israël heeft die, de komst van die container geblokkeerd. Dus uh, zou eigenlijk uh, Rutte een symbolische opening moeten gaan doen. Want ja, die container was er nog niet. En dat heeft Rutte weer geweigerd. Dus dat was een beetje een raad spelletje. Meneer, meneer Van der Meer, uh, even een, uh, een, een korte vraag, hè? Uh, ja, die Israëliërs die zeggen we doen het niet omdat we niet willen dat, uh, de, dat we Hamas uh, economisch gaan sponsoren. Maar voordat Nederland uh, cadeautjes van miljoenen ja. weggeeft van mijn belastinggeld, waarom checken ze niet even of ze die dingen nodig hebben? Nou, ik neem aan dat het, dat het zeker gecheckt is. Uh, maar ja, die spelletjes daar in de Midden-Oosten zijn soms uh, vrij onderzichtig. En je weet nooit uiteindelijk wie, aan welke knoppen ze draaien. Dus, ik denk dat het gecheckt is, maar dat het uiteindelijk toch uh, ja, uh, er maar, andere maar, beslissingen zijn genomen. Ik heb het gevoel dat er nogal stevig aan mijn knop wordt gedraaid... als wij cadeautjes van miljoenen weggeven die niet eens gebruikt worden of uitgepakt. Ja, goed, kijk, dat zijn natuurlijk politieke afwegingen op, op hoog niveau. Ja. Um, en uiteindelijk denk ik dat, dat uh, de kosten uh, voor zoiets uh, redelijk uh, miniem zijn... op met heel wat andere kosten. Nou, maar de meer, dat zegt u nou wel. Maar twee containers waarmee je artikelen kunt scannen... Lijkt mij nou ook weer een beetje een druppel op de groeiende plaat. En waarom moeten wij in godsnaam containers betalen... voor de Palestijnse export? Ik krijg het bijna mijn bek niet uit. Wat, wat, wat is dat voor raar? Ze hebben we geld te veel. Nou ja, dan krijg je de hele discussie over wat ontwikkelingssamenwerking ons waard is. Hè? En, uh, en mijn persoonlijke mening is het dat zeker waard. Ik bedoel, als wij uh, uh, een droppel op de groene plaat kunnen doen om het, het leven van, van een heleboel uh, Palestijnse mensen draaglijker te maken, uh, dan zou ik daar zeker voor zijn. En ik denk dat zeker dit soort investeringen nuttig zijn, omdat je daarmee die mensen gewoon zelfstandig gaan worden. Hè. Als zij door onze hulp uh, mee kunnen exporteren... hebben ze geen andere hulp meer nodig, om zo te zeggen. Ja, maar is het misschien ook wel handig... dat die mensen in de Gaza, als ze een beter leven willen hebben... niet op een terroristische organisatie stemmen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Want, uh, kijk, uh, uh, die, die, die haar beweging die de macht heeft. Natuurlijk, een tak van hen is, is uh, zeker, ja dat kun je zeker omschrijven als terreurbeweging. Aan de andere kant hebben zij ook heel veel voor de bevolking gedaan. En dat is een beetje iets wat de andere partijen die verloren bij de verkiezingen gaan ze ook niet hebben gedaan. Die moet toch wel zijn eigen zakken lopen vullen. Ja, als je dan een beweging hebt die aan de ene kant terreur daaruit voert. Aan de andere kant zorgt dat er uh, ziekenhuizen zijn en, en voedselvoorziening. Ja, dan zou ik eerlijk gezegd ook op dat soort uh, partijen stemmen. Dus oh. ik vind het altijd heel makkelijk uh, om te roepen van ja, maar de verkiezingen hebben de, de verkeerde mensen gewonnen. Dus uh, is de bevolking de pineut. Nee, maar de verkeerde mensen. Ja, ik vind je zelf in een bus opblazen. Nou, ja, vind ik nou niet echt een hele leuke daad. Nee, maar ik denk dat je niet dat dat helemaal op, op de hele Hamasbeweging moet afschuiven. Oh, okay. Er zijn bepaalde takken naar binnen. Ja. En natuurlijk zijn het geen lekkere jongens. Maar ik denk dat je ook wel begrip moet hebben voor de bevolking waarom zij op, op Hamas gestemd hebben. Dat is niet omdat ze zich in de bus opblazen. Dat is omdat Hamas de enige beweging was die zorg dat de gewone arme burgers toch brood hadden en uh, enige vorm van bijvoorbeeld uh, is, medische voorzieningen en Het der. is ons maar duidelijk, maar, maar zou u dit ook willen interpreteren met ons als een signaal dat, uh, laten we zeggen, onze, onze voorheen blinde loyaliteit aan Israël toch wel aanzienlijk richting Palestijn is geschoven en dat daar dus nu vanmorgen wel wat irritatie over is ontstaan? Ja, deels, ik ben daar op... Of was het, het gewoon ik maar een incidentje van niks? Kijk, er is inderdaad de afgelopen jaren, decennia misschien wel, een langzame beweging van onvoorwaardelijke steun aan Israël naar een iskritischer houding. Uh, dat, die is zeker gaande. Maar ik wil niet zeggen dat we nou blind loyaal zijn aan de Palestijnen. Ik denk dat Nederland een blind zit beleid wat dat betreft voet En allebei de kanten uh, steunt. Oké, okay, nee, daar was, was er weer van gedoe met, met Frans Timmermans, die ook nog daar. Want die, die, die, die heeft weer een, een wandeling door Hebron afgezegd omdat hij geen militairen mee wil of zo. Wat, wat zijn we toch altijd aan? Het... Dit kabinet zoekt wel. Alles met iedereen, alles ruzie is niet. <laughs> Eigenlijk zou ik het er omdraaien, Men probeert juist met iedereen ruzie te voorkomen. Ja, dus dat is, dan is het Heel erg soort... succesvol gaat dat dan. Nou ja, op zich wel, want stel dat Timmermans wel met die Israëlische militairen uh, naar die Palestijnse markt was gegaan, dan had hij denk ik nog heel wat meer ruzie gekregen in het Midden-Oosten, omdat het toch ja, een betwist gebied is en je gaat er met Israëlische militairen naartoe. Ik denk eerlijk gezegd dat dit de wijste oplossing was, door gewoon te zeggen, ja lijkt me niet zo leuk, laten we maar even iets anders doen, hè. De, de agenda zit al zo vol, daarmee voorkom je denk ik, een heleboel meer problemen. Dus oh, ik vond het eigenlijk wel een wijs besluit. Oh, nou, dat is dan wel weer fijn dat we ook een keer een wijs besluit uh, nemen hier met kabinet. Nou ja, Rutte en, twee. En, en het was ook, uh, Rut heeft heel erg aardig met de premiers te praten in Israël, met jou En het was eigenlijk prima allemaal, dus er waren helemaal geen irritaties. En de handelsbelangen nee, gingen voor, het was allemaal prima in orde, Jan. Ja, oh, dat is toch ja. fijn om te ja. horen. Ah, uh, meneer Van der Meer is toch lekker dat het gewoon allemaal in orde is, niks een tandje. Precies, en uh, nou, nou, handel is altijd fijn, dus uh, iedereen blij toch? Ja, hey, en uh, was je ook zo'n fan van Nelson Mandela? Uiteraard. Ik ken weinig mensen ter wereld die niet heel erg fan van hem waren. Nee, daarom. Dus ik hoop er eindelijk eentje te spreken. Maar, maar bij, bij de UG, UG, UG, UG, u bent ook alleen maar vol lof. Ja, ik ben op zich wel vol lof. Oh. Uh, uh, uh. uh, hij heeft uh, natuurlijk een, een, ja, een heel wijs besluit genomen hè, waar hij altijd mee geciteerd wordt. Van, uh, hij werd vrijgelaten na jarenlange gevangenschap en hij heeft toen toch gezegd... ...ja, ik wil alle haat achter me laten en laten nu verzoenen. En ja, daar heeft hij toch wel, denk ik, uh, uh, Zuid-Afrika een eind mee vooruit geholpen. Weet u wie ook een bewonderaar was? President nou. Assad van Syrië, die noemde Mandela een inspiratie voor vrijheidsstrijders. Heeft u enig idee wat hij daarmee zou kunnen bedoelen? <laughs> ja, uh, kijk, Assad zich natuurlijk graag uh, aan de zijde van populaire mensen. Hè? Daar is hij uh, vrij goed in altijd. Dus uh, als de roem en uh, nou, de bijzijn van nogal Mandela kun je uitstralen op hem, dan zou het natuurlijk heel mooi voor hem zijn. Maar denkt u dat dat gaat werken? Uh, nou ja, kijk, uh, we moeten hem nageven, uh, iedereen roept al jarenlang, nou Assad gaat het niet lang weer maken, maar hij schijnt nog steeds redelijk stevig in de zaal te zitten. Dus het is wel een, een, een tovenaar die uh, het klusje goed weet vast te houden. Nou, zeker nog, uh, 22 januari is er een uh, grote uh, uh, vredesconferentie in uh, Genève en daar willen ze toch al die partijen aan tafel hebben. En niet alleen maar aan tafel, maar ook samen in een regering. Is dat mogelijk? Ja, niets is onmogelijk, zou ik willen zeggen. Uh, ja, ik weet best wel veel en... dingen die wel onmogelijk zijn, hoor. Zoals uh, Jan? Nou, dat ik de, de 100 meter binnen de 10 seconden loop of zo, dat is echt onmogelijk. Oh ja, of, of dat jij zeg maar... Uh, Onder de door... 100 kilo komt, ja, dan gaan we het door Doe maar. <laughs> dat, ja. Hoe weet je nou dat ik het over je gewicht oh, wil hebben? Oh, je bent zo ontzettend voorspelbaar, nee, Jan Roos. Ik wouden, dat je door een heel klein deurtje past, maar, maar, de, ja, maar dat je dat wel. ziet aan hoofd, ja, dat het al over die dikke is van dat je is dat je, je puist weg is. Maar ging je nou weer over die puist? Ja, dat is je bent één grote puist. Nee, dat is niet waar. Nou, ja. Ik heb een heel goed huidje. Ja, dat is, ja. Daar word ik veel omgeroemd. Ja, onder dat de de rabbige baatje verstopt. Dat dus kan nog alles zitten. Nee, zeg maar. is nee. me niet. Weet u er nog? Ja, ik ben oh. er nog. Ik ben er nog. Oh ja, dat liep hier even uit de hand. Ja, Jan is nou zeg maar geen Nelson Mandela. Nou, oh, toch niet. Nee, het is niet echt hè, dat je zegt een vredelieve persoon. Oh, dat is oh, geen, geen gratis, En ik zou je ja. vertellen, ik denk als je met die dikke flikker op Robben-eiland zit, dan zakt het hele eiland weg. Ik drijf zo weg. Geen enkel <laughs> probleem. Nee, maar waarom hebben wij ruzie ook weer? Ja, dat komt een beetje door meneer Van der Meer. Ja, dat, denk, dat is een, beetje door, een beetje door oh, de, ja. de, nee, nee, uh, U zeggen. zei, niks is onmogelijk. Ik zei, dat bestreed ik. Maar, oh, maar ja. ik ga rustig verder. Niks is onmogelijk. niks, ja. niks is onmogelijk. Ja. U u nee? dat, dat, dat hij dus de vredesconferentie in, uh, in Genève over Syrië... ja of nee zou opleveren... dat alle partijen met elkaar ja. in een overgangsregering... Precies, en, want dan was niks onmogelijk. En toen ging het erover dat jij wat gezet bent. Sorry, ja, ja, maar daar gaat het er vaak over. Maar ja, goed, maar... Heeft u nog iets uh, te melden, meneer Van der Nou, niet zo mogelijk. Dat geeft natuurlijk wel aan dat het wel echt wens, denk ik, is dat het wel gaat slagen. Ja, daarom. Maar ja. wie weet komt er een mooie tussenoplossing waar een aantal partijen toch met elkaar overeenstemming vinden. En in ieder geval het moorden een beetje stopt. Want er stond natuurlijk enorm veel doden nog steeds daar in Syrië. Dat hebben we ook gehoord, ja. Het conflict is een beetje uit de media verdwenen sinds uh, Assad zijn chemische wapens heeft overgedragen. Maar ja, intussen gaat de oorlog zonder chemische wapens gewoon hard door. Nou ja. Dus ja, alles wat bereid kan worden, ieder, ieder druppel op de groeiende plaat om dat woord maar weer te gebruiken, zou toch mooi meegenomen zijn. Nee, nee druppel op de groeiende plaat is niet één woord. Nee, dat is gelijk inderdaad. <laughs> nee, maar ik wil het wel scherp houden. Nee, ja. precies. Moet Iran daarbij zijn als laatste vraag? Waarbij zijn? Bij die bevredingsconferentie. Dat oh, ik dacht een bij Robbe Eiland, Eiland. Nee, dat geen bij, nee, even bij de les. Trouwens, Daisy Bouterse komt naar de begrafenis ja, van Mandela. Vindt la. u dat hij uh, dat opgepakt moet worden trouwens dan? Wie? Uh, deze Boutussen. Dat Wilders uh, wil dat, uh, Dat uh, de regering in Pretoria onmiddellijk zegt van... Zo, jij staat op internationale leis. Ben je wat ik grappig zou vinden, nou. als je in Zuid-Afrika... Uh, uh, Daisy Boutussen naast willem, uh, willem Alexander neerzetten. En president Zuma. ja. Nou, uh, ja, dat, meneer dat, dat Van der Meer. Zou, dat, dat zou een mooi moment zijn. Mooi, mooi fotomomentje. Mag ik u wel hartelijk danken voor uw bijdrage? Graag gedaan hoor. Ja. Nou, slaap lekker hè, meneer Van der Meer. Dank, dank u wel. Dank wel. Nacht. Dag. Echte jammer. Stientje van Veldhoven en D66 zijn gek op 1 Europa. Ja. En daarom erg verheugd met die Verhofstadt als de aanvoerder van de liberale fractie bij de EU daar. Uh, we praten gewoon even verder met onze hoofdgast. En uh, dat is dus Stientje van Veldhoven. Stientje, nou even over Europa kletsen. Dat vinden jullie leuk toch hè, bij D66? Ja, absoluut. Jullie vinden alles leuk toch van de EU? Nou, we vinden dat een aantal dingen wel beter kunnen. Maar ja, we zijn wel positief over Europa. Dus wel hartstikke leuk. Hé, hey, uh, nou dat jullie uh, Guy Verhoffs dat hartstikke helemaal te gek vinden... dat is begrijpelijk. Ja, ja zeker. Uh, maar Die dat... niet, fantastische man. Nee, Maar dat de VVD nu opeens zegt van ja, dat is onze man... is dat niet een beetje raar? Nou ja, het is een beetje... Uh, de VVD zegt een beetje twee verschillende dingen. Dat is wel een beetje raar. Aan de ene kant steunen ze dus Guy Verhofstadt, daar ben ik blij mee. Uh, ik denk dat hij een goede voorman voor de liberalen zou zijn. Uh, maar ja, aan de andere kant laat de VVD in het parlement vaak een heel Europa kritisch geluid horen. Uh, maar ja, vervolgens doen ze in Europa eigenlijk hetzelfde als D66, dus, uh, dus daar ben ik wel blij mee. als we nou jou zouden vragen van welke VVD is de echte VVD? Welke VVD is de schijn VVD? Wat zou je dan zeggen? Nou ja, ik zie dat ze in Europa gewoon uh, doen wat ze daar moeten doen. Uh, namelijk streven naar meer Europa. Uh, dus daar als waar, wij, als als wij Mark Rutte de gang laten gaan... dan zitten we binnenkort zijn we zomaar plotseling in een politieke federatie federatieverzout. Dat moeten ze toch helemaal niet doen? Nee, dat hangt er vanaf of je vindt dat ze dat helemaal niet moeten doen. Kijk, ja, Europa vindt, nou ja. is soms de, de snelste manier om iets te bereiken... wat goed is voor Nederland. Dan moet je dat vooral wel doen. Nee, maar dat kijk, doen ze dan ook. Maar zo'n Mark Verheijen die zegt op een gegeven moment... Uh, zo'n Guy Verhofstadt is, is gevaarlijker voor Europa dan uh, Le Pen. En uh, anderhalve week later steunen ze met z'n allen Guy Verhofstadt... Ja, nou ja, dat, dat is, dus is een beetje een dubbel. Dat is dus een beetje dubbel. Nee, maar de VVD, kijk, dat zie je door, door allerlei debatten heen. Hè. Uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het grootste gedeelte van de Europese begroting gaat naar inkomenssubsidies voor boeren. Ja. Uh, en dan zeggen ze. Regionale ontwikkeling. Ja, dat, dat moet eraf, dat moet omlaag, want die Europese begroting moet omlaag. Vervolgens steunen ze in de Tweede Kamer gewoon dat er zoveel mogelijk subsidie naar die boerenbedrijven blijft gaan. Dus de VVD hinkt heel erg op uh, twee benen. Ik weet niet echt hoe je dat doet. Volgens mij is dat ook niet per se succesvol. Uh, maar ze laten geen eenduidig geluid over Europa horen. Laat ze nou eens een keer zeggen... ja, we vinden dat goed, want het is goed voor Nederland. Of nee, we vinden het niet goed, maar dan is het in ieder geval helder. Dit is gewoon een dubbel signaal. Nou ja, volgens mij uh, is het nu helder. Het is nu wel helder. Als je Guy Verhofstadt uh, uh, steunt en iemand wil graag een federaal Europa... dan uh, ben je ongelooflijk voor, de, voor in Europa. Dus de VVD kan ophouden met dat zielige nepkritische gedoe. Dan weten we dat ook weer. Ja. Ja, dus dat verschil tussen D66 en de VVD is eigenlijk nul. Nou ja, kijk, d 66 heeft wel echt een agenda voor Europa. Wij zeggen niet, uh, alles wat daar nu gebeurt is perfect. We vinden dat het beter kan. En we vinden dat het beter moet. En daarom denken we dat je soms juist meer Europa nodig hebt om het beter te doen. Maar, maar mag, ik, mag ik vragen? Wat, wat bedoel je? Ik was zo zenuwachtig van, wat bedoel je met meer Europa? Uh, Noem eens wat concreets. Noem eens wat concreets. Nou, ik denk dat als je kijkt op het gebied van defensie bijvoorbeeld. Nu uh, is Nederland bezig om uh, in zijn eentje te bedenken of we wel of niet uh, vier JSF's in de lucht moeten houden. Uh, het zou best wel eens een stuk uh, efficiënter uh, en ook beter kunnen zijn... als we in Europa met elkaar afspreken hoe gaan we Europa beveiligen. He, want het idee dat de Fransen Nederland binnen zullen vallen... is toch uh, uh, niet heel erg meer van deze tijd... Uh, ik was toevallig nog bij de viering van 200 jaar koninkrijk en daar uh, werden de Fransen en Nederland uitgejaagd door de Engelsen die ons kwamen helpen, maar dat ligt 200 jaar achter ons. En D66 denkt dat het gewoon veel geld scheelt als we in Europa met elkaar gaan nadenken over wie koopt er dan allemaal vliegtuigen, zodat we ook elkaar kunnen helpen ja. of wie hebben de boten. nou Dat is een, een terrein waarop je als Europa veel meer zou kunnen doen. Maar, maar je ziet een, een Europees leger voor je? Ja, waarom niet op termijn? Nou, weet je waarom niet? Uh, als je nu naar Brussel kijkt... Hè, uh, gaat zeg maar de, de, de, de manier van besluitvorming uh, zo traag als dikke stront. Als het gaat om veiligheid... Uh, is een half jaar met uh, iedereen uh, kletsen en vergaderen... en vedoetjes hier, vedertjes daar... is het net even te traag. Ja, daarom hebben we ook de NAVO. Dus uh, op zich uh, uh, hebben we daar goede instrumenten voor. Uh, maar dat betekent niet dat je in die NAVO niet als Europa veel meer gezamenlijk op zou kunnen trekken. Dat betekent ook niet meteen dat een Fransman zou bepalen... wanneer de Nederlandse militairen de grens overgaan. Maar je zou wel bijvoorbeeld bij het bepalen van... wie gaat er vliegtuigen kopen, wie gaat er boten kopen, wie koopt er tanks. Maar dat is we het dat... meer met elkaar af kunnen Het Is het niet gewoon heel simpel als je, als je zoiets voor je ziet... wat je best voor je mag zien? Dat je dan onmiddellijk vastzit uiteindelijk aan een andere beslissingsstructuur... dat het dus wel zomaar zou kunnen dat een federale minister van Defensie... een Fransman zegt van nou ja, sorry, we hebben nu die vier vliegtuigen... Nodig, die in Twente en die moeten nu gewoon naar de brandhaard. Want wij hebben een gezamenlijke defensie. Dat kan dan toch alleen maar betekenen als je dat wilt... dat je ook een federaal bestuurd Europa wilt. Nou kijk, ik denk dat je uh, sowieso kun je een federaal bestuurd Europa... ook nog best wel uh, afhankelijk laten zijn van terreinen. Dat zie je nu ook. Sommige terreinen hebben we min of meer een federaal Europa. Omdat de commissie daar uiteindelijk degene is die bepaalt uh, uh, welke kant het op gaat. Uh, internationale betrekkingen op het gebied van handel bijvoorbeeld. Daar onderhandelt de Europese Commissie uh, namens... Uh, de lidstaten. Dus da daar op dat terrein zou je kunnen zeggen... heb je een federaal Europa. Helemaal aan de andere kant van het spectrum... is op dit moment het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Uh, uh, daar zijn de landen nog heel erg... Uh, voeren echt hun, hun nationale beleid. Of dat nou zoveel effectiever is, dat durf ik echt niet te zeggen. Want uh, als je uh, echt op het wereldtoneel iets wil, wil betekenen... dan ben je als één Europa toch wel een stukje Wat sterker er... dan alleen als nou, Nederland. Ze ik, ik brengen het toen de tijd uh, vroeger de Nederlandse militairen om luchtstoorn... van Fransen. En dat kregen ze niet... Nou, Dat is dus precies wat er, uit, wat er gaat gebeuren met een Europees leger. Het is ja, maar, alleen uh, maar dit soort dingen. Dus dan, dus dan functioneert het toch helemaal niet. Je geeft een voorbeeld van, uh, van een situatie... waarin het inderdaad niet gefunctioneerd heeft. Uh, en dan is de vraag... Uh, moet je dan niet juist naar meer integratie, naar betere afstemming... had dat dingen niet kunnen voorkomen. Overigens was dat een VN-missie... waarin de context van de VN de afspraken niet goed zijn gemaakt. Uh, nee, maar het lijkt me handig uh... dat je denkt... op een gegeven moment, ik, ik zou wel eventjes een luchtsteun willen hebben... dat je dan niet uh, uh, moet bellen naar, uh, weet ik, naar Parijs... en dat je, dat je een Fransman aan de lijn krijgt... maar dat je gewoon eventjes zegt... In dit scenario is het dus gewoon de, minister van de, de Europese minister van Defensie... in Brussel, of god mag weten waar... die zegt, nou ja, ik sanctioneer deze... deze actie wel of niet. Maar je moet daar toch heel goed afspraken over maken van tevoren voordat je daar naartoe gaat. We denken nu na over een missie uh, naar Mali. Uh, dat betekent uh, ook daar zitten straks Nederlandse jongens waarschijnlijk uh, en meisjes misschien in de woestijn. Uh, ook dan moet je dus heel erg goed van tevoren weten dat als er iets gebeurt, wie dan die mensen daar vandaan gaat halen. Dat laat je niet aankomen op een beslissing ad hoc ter plekke wanneer zich dat voorkomt. Dat spreek je van tevoren met elkaar af. Wat vind je van die missie? Nou, ik vind dat iets waar wij, uh, waar wij uh, uh, in principe... Uh, welwillend over nadenken... Uh, we hebben nog geen definitieve besluit daarover genomen. Uh, een aantal van de, van de punten die, die nu te, uh, ter sprake komen... bijvoorbeeld hoe zorgen we dat onze mensen wegkomen daar... mocht er iets gebeuren, is natuurlijk heel belangrijk. Nee, maar, en maar, ook wie zijn er nog meer. Maar je, we, je... we staan in principe, zeggen we niet... We staan we, ja, tegenover dit soort missies altijd wel, wel welwillend. Moet je niet uh, de vraag stellen... wat moeten onze militairen in de hemelsnaam in Mali doen? Laten we het lekker uitzoeken daar. Nou, die vraag is, uh, uh, is wat mij betreft uh, op zich wel beantwoord. We hebben al heel lang een relatie met Mali. We steken daar al jaren ontwikkelingsgeld in... Uh, nu ons, nu, en dat had eigenlijk, Mali was altijd een soort voorbeeldland. Het ging daar eigenlijk goed. Uh, en ik vind uh, dat het dan eigenlijk, uh, dan kun je kiezen van, ja, of je laat het daar teloor gaan, of je kijkt of je daar wat kunt, uh, kunt verbeteren. Ik vind dat echt de moeite waard uh, om dat te proberen. Maar alleen als zo'n missie ook veilig genoeg is. Ja, maar, en als er genoeg, ja, maar, daadkracht in zo'n missie zit. Want je gaat er ook niet in. Maar moet... Mali is een gigantisch land. Ja. En dan uh, vechten we tegen Al-Qaeda. Uh, dus dat is een oorlog die je helemaal niet kan winnen? Dus, dan, dus wat het enige wat dat oplevert... is dat er een paar jongens uh, doodgaan om niks? Nou, kijk, Nederland gaat daar niet uh, zelf primair naartoe om te vechten. Uh, als we daarheen gaan... Nee, maar ze gaan er ook niet heen daar... om slagroomtaarten te bakken? Nee, zeker niet. Dan mag ik hopen van niet. Uh, als ze daar naartoe gaan, en dat is natuurlijk nog niet besloten... maar als ze dat gaan doen... dan, uh, uh, dan gaan ze daar naartoe om uh, te zorgen voor inlichtingen. Dus een hele specifieke taak. Uh, en die taak... Met die taak kunnen ze het slagen van die hele brede missie... die is natuurlijk veel groter, uh, kunnen ze helpen. En ja, weet je, als je van tevoren zeker weet dat het een succes wordt... dan was het heel makkelijk. Dat weet je in dit soort zaken niet, dat moet je ook accepteren. Ja, ik vind het een beetje vreemd. Maar we worden beschermd door de Chinezen, dat is dan wel weer prettig. Als het goed is, we, zouden we beschermd moeten worden door de Fransen onder andere. Uh, maar dat soort zaken moet je heel erg goed afspraken over maken van tevoren. Dat was volgens mij het punt. Nou ja, goed. Uh, uh, nog eventjes terug naar Europa. Uh, 1 januari is het zover komen de Bulgaren en de Roemenen. En dat vinden jullie helemaal te gek, toch? Maar heel Nederland niet. Is dat niet een beetje lastig? Nou, kijk, per 1 januari uh, kunnen inderdaad Bulgaren en Roemenen uh, ook vrij naar Nederland reizen. Hè. Het, het vrij verkeer van personen bestaat in de hele Europese Unie. Er zijn overigens wel analyses gemaakt van zullen er heel veel naar Nederland komen? Het antwoord is nee. Die analyse hadden ze met Polen ook gedaan. dachten ze op duizend en zijn er driehonderdduizend geworden. Dus die analyses, daar kan je niet echt op het puil op Het zullen er misschien meer zijn dan dat je verwacht. Maar je ziet wel dat mensen vooral blijken te gaan. Dat is natuurlijk een stukje ervaring wat we inmiddels hebben opgedaan. Naar landen waar ook veel andere mensen zitten die al uit dat land komen. En dan is de verwachting dat er bijvoorbeeld veel uh, Hongaren en Roemenen... naar Spanje zullen gaan uh, en naar Engeland. Uh, maar eigenlijk moet je je afvragen, uh, welke mensen komen er? Uh, we hebben in Nederland bijvoorbeeld heel veel tekorten in de techniek. En als er nou mensen zijn in, uh, in Hongarije en Bulgarije... Uh, of Bulgarije en Roemenië, sorry... Uh, die daar veel kennis van hebben... dan moeten we alleen maar blij zijn dat die mensen hier komen... en die schreeuwende tekorten in de techniek uh, komen opvullen. Dus weet je, het is heel makkelijk om het alleen maar... Uh, uh, als negatief te bestempelen. Ik denk dat het ook een kans is voor Nederland... als Goed, we de juiste ja. mensen weten aan te trekken. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan wel eventjes naar het nieuws van 9 uur... We en praten verder we even met Stientje van Veldhoven van Zeker. D66. Zo.